Kees Groot met het NOS Journaal. Staatssecretaris Dijksma zegt dat een vertrekroute van Lelystad Airport wordt aangepast... zodat vliegtuigen hoger gaan vliegen en de overlast daardoor vermindert. Ook wordt de Veluwe ontzien en wordt er een route geschrapt. Parachutespringers van vliegveld Teugen bij Apeldoorn moeten verhuizen... omdat er voor hen geen veilige oplossing is. Lelystad neemt vanaf 2019 vluchten over van het overvolle Schiphol... 68.000 mensen tekenden petities tegen de routes die in eerste instantie waren bedacht. Het OM eist een werkstraf van 240 uur tegen de bestuurder van de hoogwerker... die vorig jaar een treinongeluk veroorzaakte bij Dalse. De man wordt ervan verdacht dat hij niet goed heeft opgelet... bij het oversteken van de spoorwegovergang. De trein botste in volle vaart op de hoogwerker waarna die ontspoorde. Bij het ongeluk kwam de machinist om het leven. Zes passagiers raakten gewond.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 Het Nederlands bedrijf Fastnet, dat snel laadstations voor elektrische auto's exploiteert, gaat 25 van die stations in Duitsland aanleggen. Het bedrijf krijgt daarvoor een subsidie van ruim 4 miljoen euro van de Duitse overheid. Die wil automobilisten stimuleren om elektrisch te gaan rijden. Gisteren nog maakten de Duitse autobouwers Volkswagen en Mercedes bekend dat ze de komende jaren vol inzetten op elektrische auto's. Het weer vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht zijn er perioden met regen bij minima van 11 tot 14 graden. Morgen staat er langs de kust enige tijd een zuidwester storm... met windstoten rond de 100 kilometer per uur. Smiddags trekt de storm geleidelijk weg en wordt het 15 tot 18 graden. Dit was het... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. Zomer. zomerhit.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 and desire, crazy with passion, oh, never be tired, money's no good to me, it's lovin's my smacking, don't need no trouble, I show you no pain.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 Van het compilatiealbum Steel Meets Steel, 10 Years of Glory is hier The Legacy of Kings. <laughs>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 That's now.